Masson. Goedemiddag. Wie bent u? U heeft een zware klap gehad, meneer Masson. Bent u arts? Is dit een, een hospitaal? Zoiets, ja. Vertelt u mij eens, meneer Masson, wat zijn uw laatste herinneringen? Huh? Oh, ik, ik weet niet. Mijn hoofd staat op springen. Alsjeblieft. Neemt u dit even in. Laat het even rustig op u inwerken, meneer Masson. Binnen de minuut zult u zich al veel beter voelen. Dank u. U heeft een zware klap gehad, meneer Masson. Wij zullen nog lang moeten praten. En daarna zult u nog lang aan het werk moeten. Maar neemt u nu nog even alle tijd die u nodig heeft. Aan het werk moeten. Moeten? Wat bedoelt u? U heeft een belangrijke taak voor uw lichaam, meneer Masson. U bent een van de weinige mensen die kunnen vliegen. U bent aviateur, nietwaar? Ja. Daarom zult u een belangrijke taak moeten vervullen. Waarom toch dat moeten? Omdat het al gebeurd is. Maar neemt u nu nog even alle tijd. God Tra, rustig even, je maakt... Niks rustig, heb je het gelezen? Nee Tra, wat heb je niet gelezen? Het is rond, de toestemming is gegeven. Ja, ga even zitten beste kerel, drinken pasties Niks en... pasties, benzine moeten we hebben. Hier, ik zal het je voorlezen. De regering heeft toestemming gegeven aan het plan voor een lange afstandsvlucht van Parijs naar Madrid. Tot dusver hebben al 15 aviateurs zich voor deze monsterachtige vlucht opgegeven... De luchtmannen zullen met een duizelingwekkende snelheid van wel 100 kilometer per uur door het luchtruim razen. De wedstrijd is georganiseerd om de reacties van het menselijk lichaam bij een dergelijke snelheid en op die ongekende hoogte na te gaan. De Parijse prefect van politie, de heer Lépine, maakt bekend dat minister-president Moni en minister Berthaud van Oorlog de start van de vliegtuigen in Parijs zullen bijwonen. De wedstrijd zal beginnen op zondag 21 mei van het volgend jaar. Alsjeblieft! Mijn beste trui. Ik begrijp uit je enthousiasme dat jij aan je waanzinnige race wilt meedoen. Je hebt geen vliegtuig, je hebt geen brevet, je hebt geen cent. En toch wil je meedoen? Ja, zeker. Ik heb geen vliegtuig, maar wel een ontwerp. Een ontwerp, een revolutionair ontwerp. Als dat toestel van mij gemaakt is, is dat het beste van de hele wereld. Ik zal alle blerio's verslaan. Ik heb geen brevet nee, maar Masson wel. Die kunnen we vragen om mee te doen. En je hebt ook gelijk als je zegt dat ik geen rode soep zit, maar... Uh, maar... Uh, uh... Ik wel. Ja, ben jij? <laughs> beste vriend, doe mee. Je moet. Met dit toestel kunnen wij in vier dagen in Madrid zijn. De periode doet er zeker vijf dagen over. Misschien kunnen we het zelfs nog sneller doen. Mijn beste trein. ik vraag me wel eens af wat nou groter bij jou is. Je capaciteit als ingenieur, je enthousiasme voor alles wat kan vliegen of je verstand. <laughs> ik weet in ieder geval zeker dat je verstand het kleinste is. Die wedstrijd is al 21 mei volgend jaar. Zo voor een goede acht maanden. In acht maanden wil jij een vliegtuig bouwen dat een zo moordende wedstrijd als deze zou kunnen winnen? Dan zullen er zeker zo'n dertig mannen moeten werken. Waar haal je die vandaan? Geen dertig, Benje. Als er zoveel mensen mijn ontwerp in handen krijgen, is het binnen de kortst mogelijke keren verkocht aan het buitenland. Nee, geen dertig. Drie, jij, Masson en ik. Onmogelijk. Waar zouden we dat moeten doen? Hier? In het hartje van Parijs? En zeker opstijgen op de Champs-Élysées. Uitstaan. Ik weet een boerderij in Po. In het zuiden. Het is zo gek ver van de plaats waar Wright zijn vlucht heeft gedemonstreerd. In Po begint de Victoria trouwens? Bij die boerderij staat een grote schuur. Het is doodstil. Meilen in de omtrek. Woont er niemand. Ben je nog al geweest? Vorige week, ja. Een ideale plaats. Vanuit Bordeaux kunnen we materiaal laten komen. Maar wat denk je dat dat gaat kosten? Ah, Met 10.000 franc komen we een heel eind. Ik loop al een hele tijd met dit plan rond. En die wedstrijd is onze kans. En mijn 10.000 fran. Zodra we die wedstrijd hebben gewonnen, krijg je er 100.000 francs voor terug. De toekomst is aan ons, de aviateurs, aan onze vliegtuigen. God behoede ons ervoor, maar het vliegtuig kan een machtig wapen zijn in een oorlog. De Pruisen hadden Parijs nooit bereikt als wij over vliegtuigen hadden beschikt. Italië en Turkije staan aan de voet van oorlog met elkaar. Op de Balkan, gisteren, aan alle kanten. Reden er meer om geen vliegtuigen te maken, zou ik zeggen. Juist wel. Een vliegtuig kan een oorlog bekorten. Als het dan toch moet, dan maar kort. Ah, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat we met vliegtuigen de wereld kleiner maken. Koeriers kunnen hun boodschappen sneller overbrengen. Regeringen kunnen beter met elkaar overleggen. Het vliegtuig wordt een wapen van vrede, van de welvaart. Vergeet niet, Ren, dat je het nog moet maken. En Dat gaan wij doen. Leriot maakte een toestel om naar Engeland te vliegen. Wij maken er een om over de Pyreneeën te vliegen. En daarna naar, naar, naar Amerika. De hele wereld rond. En nergens landen, hè? Onzin, onzin. Zo ver zal het komen. Nee, nee, nee, nee. ik je niet om te lachen. Dat komt. Maar eerst naar Madrid. Ja. Heb je een tekening bij je van jouw wondermachine? Ja, ja hier, alsjeblieft. Hmm. Je bent een knap ingenieur, beste trein. Er zijn zelfs mensen die je een genie durven noemen, maar dit... Nee, dit krijg je nooit de lucht in. Hier, hier heb ik de plannen voor een nieuwe motor. Zo krachtig als deze is er nog nooit ingebouwd, Maar ik ga hem bouwen. Er zitten niet eens wielen onder. Wielen houden je snelheid tegen. Het biedt weerstand. Er zitten wel wielen aan. Maar zodra je vliegt, trek je die in. Niet te geloven. Maar waar zit de vlieger eigenlijk? Ik zie nergens een zitplaats. De vlieger zit in het toestel, Benje. Herinner niet op bovenop. Ah. Zoals bij de Blerio. Een vliegtuig is geen paard. Maar hoe weet je nou van tevoren dat zoiets kan vliegen? Ik heb heel nauwkeurige modellen gemaakt, meneer. Die hadden gewoon moeite om naar beneden te komen. Zo goed vlogen ze. Heus, dit toestel is goed. Het gaat de revolutie betekenen in de luchtvaart. Het is gedaan met die sprongetjes over het nauw van Calais. Met dit toestel ligt heel Europa, heel de wereld voor ons open. Nou goed, gaan we ervan uit dat dit ding inderdaad kan vliegen. Maar hoe wil je dat nou in acht maanden bouwen? Met drie man? In de eerste plaats doen we meteen te beginnen. Wat doen we hier nog? Ah, je hebt al lang besloten om mee te doen, ik weet het zeker. Ah, oh, tienduizend franc geef ik nu ook weer niet zo vlug aan. Ach, wat, 10.000 fran. We leven in 1910, kerel. Zeven jaar geleden kreeg Wright al 225.000 dollar van het Amerikaanse leger voor dat ding waar hij maar 42 mijl mee kon halen. En dan moest het weer nog mee zitten ook. Mijn toestel gaat zeker het dubbele halen. Mijn toestel. Ons toestel. Een toestel waar je in kan zitten en dat zonder wielen vliegt. En met de krachtigste motor ter wereld. Waarschijnlijk ook de zwaarste. Ongetwijfeld. Het zal erop neerkomen een juiste plaats te vinden voor die motor in het toestel. En die plaats moet dan verstevigd worden met, uh, met iets van metalen buizen of zo. En Masson? Masson is de beste aviateur die je kent. Hij heeft ervaring met vliegen. Hij kent het toestel van Wright. Hij heeft een blériot gevlogen. Hij, en alleen hij, is in staat dit toestel te vliegen. En als hij het niet doet... Doe ik het zelf. Ik hoef alleen mijn brevet nog maar te halen. Van vliegen weet ik heel wat meer af dan de meeste aviateurs. 10.000 frank. Je moet meedoen. Tran, ik ben ervan overtuigd dat je knettergek bent. Ik vraag me af waarom ik me toch altijd door jou laat overtuigen. Ha, ik wist dat je niet thuis ha. zou blijven. 10.000 franc, hmm. dat is hem eigenlijk wel waard om jou een smachtje zien maken. <laughs> dat zou niet best voor je zijn, beste kerel. Hoezo? Als, en ik zeg uitdrukkelijk, als Masson het niet mee zou doen, en ik zou hem zelf vliegen, dan ga jij met mij mee naar Madrid. Oh nee, geen sprake van. U ziet er al een stuk beter uit. Ja, het gaat wel weer. Maar eerst... Stop. Ik wilde Stop. U wilt tientallen vragen op mij afvuren. Tot mijn spijt mag ik u alleen iets vertellen. Als u mij eenmaal heeft aangehoord, meneer Masson, zult u niets meer te vragen hebben. Maar waar ik in de allereerste plaats erg nieuwsgierig naar ben, dat zijn uw laatste herinneringen voor u zo even hier wakker werd. Wat weet u nog van wat voor is gebeurd? Ik zou niet weten waarom ik... Wie bent u? Ik zal u iets laten zien. Kijkt u naar dit scherm... heb ik eens geaccepteerd, vrienden. We zullen het tegen 19 toestellen moeten opnemen. 5% kans dus dat we winnen. Hahaha, <laughs> jij bent een onverbeterlijke optimist. Hoe staat het met de vleugels, Masson? Bijna klaar. Je zult even moeten helpen met het spannen. Ik geloof nooit dat we genoeg staalkabels hebben. Het linkerroer zat er vast. Ik heb hem een eind uitgeveild en weer gemonteerd. Ik heb kabels besteld in Bordeaux. Morgenochtend kunnen we ze halen. Nou, prima. Zullen we dan eerst met de motor monteren? Als Benje en ik hem omhoog gijzen, Zet jij hem dan op zijn plaats? <laughs> Het begint al aardig op een vliegmachine te lijken. Ha, over een paar maanden zullen alle vliegmachines op het onze lijken. Nou, zullen we de motor er maar monteren, Traan? Kijk, het lijkt me het beste om hem er van boven er in te zetten. Maar er moet wel eerst de versteviging aan de onderkant klaar zijn. Ik heb berekend dat deze kruisbalken voldoende zijn om de motor te dragen. Nou, vooruit dan maar. Eerst de montagetafel ervoor rijden. Ja, klaar. Ja, zo. Zo staat die mooi, ja. Goed zo. Nou... Ietsje optrekken. Ja. Uh, hoe gaat het? Massel? Nou, je, je zit er recht boven. Ja. Ja, maar, maar voorzichtig zakken, hè. Voorzichtig. Stop. Ziezo. Hij rust op de kruisbalk. Nou, nou. Het is met gewichtje wel. Pas op, Enzo. Hij zakt er door. Trek die kabel. Uh, trekken. Uh, haal hem omhoog. Ik, ik hou hem als niet meer. Je moet... Vast? Ja, hou hem even zo, hè? Ik, ik duw het toestel weg. Zo. Nou, laat. Dan maar op de grond zakken. Ja. Voorzichtig aan, ben je. Zachtjes. yes. Daar komt ie. Ja. Zo. Oh, o. Mijn rug. Hoe oh, kan dat nou? Masson, is jij erg beschadigd? Kruisbalken zijn gekraakt. Nou ja, dat is te vervangen. Maar hoe is dat nou mogelijk? Ze hadden hem moeten houden, gemakkelijk zelfs. Kom vooruit, Benje. Die rug gaat wel open. Ja. We maken een nieuwe kruisbalk. Dan maar zwaarder. Ja, gaan we weer. Wel, meneer Masson... Bent u nu bereid om mijn vragen te beantwoorden? Ja. Dan nogmaals, wat zijn uw laatste herinneringen voor u hierbij kwam? Het laatste. De... de bomen. Ja, ja, dat was het. Die bomen. De bomen. Zo... interessant dit klaarmaken, wil ik eerst de motor laten draaien. Ja, als hij er weer uitvalt, kunnen we weer opnieuw beginnen. Amisse, je optimisme begint drukkend te worden. Oh, ik geloof echt wel dat deze machine zal vliegen, beste trein. Hij ziet er prachtig uit. Ja, nou, we hebben er ook hard genoeg aan gewerkt de afgelopen maanden. Zullen we? Ga maar zitten, Marcel. Benjé en ik zullen hem starten. Je weet het, hè, Benjé? We geven die propeller een zet en dan onmiddellijk weg met die handen. Ja, ik weet het, ik weet het. Ik voel er weinig voor om mijn hand eraf te laten slaan. Goed. Klaar, Marcel? Kom maar op. Bij drie, hè, Benjé? Eén, twee. 3. Niets. Niets aan de hand. De benzine wordt door de leiding stromen. Nog een keer. 1, 2, 3. En nog eens. 1, 2. Ga wat verder als eruit ben je. Het kost je een arm als je daar vlak staat. Klaar? maar zo? Klaar? Gaan we weer? 1, 2, 3. Het duurt het lang voor die benzine door die leiding is gestoomd. He? Nou, moet hij het doen. Laat mij maar tellen. Eén, twee, drie. Hij Doe het. doet het. Ja, hij doet het. Ja. Ja, wacht eens, wacht eens. Hij loopt te hè? ik ga hem terugstellen. Ja, ja, prachtig zo. Schitterend, Masson. Masson, het weer eens. Ben je klaar om... Ik moet meteen te proberen. Moment. Ik zal er eerst maar eens wat rondjes bij rijden. Ik had net de indruk dat de bespanning wat te strak was. Hij, hij trilt nog altijd. Oh, dat is bij te stellen. Blijf maar zitten, Masson. je en ik duwen hem naar buiten. Ja. Je kan het beste aan de zijkant van de vleugelbeek pakken, mm -hmm. je Dan voorkom je dat ze tegen de wand stoten. Ja, ik ben benieuwd. Zo, hier staan we goed. Weer bij drie, je mm -hmm. Klaar, Masson? Hij gang Pas op je hand, ben je 1, 2, 3. Doe maar eerst aan, Marcel. Hij houdt zich goed. Ik heb het je gezegd, Amisse. Dit wordt het beste toestel dat ooit gevlogen heeft. Hij vliegt nog niet. Ik vind het trouwens nogal schokken. Ja, ja. De bespanning zal iets losgemoeten. Uh -huh. Maar dat is zo graag. Zo, pastig. Zie je dat, Benje? Ja, ja. Ja, zo zat wel even heen. Als je maar niet weer eens hè? <laughs> <laughs> Hoe ging het, dat oh, Had ik al dacht, hè? Het trilt te veel. Ik zei al tegen Benje dat de bespanning wat losser kan. Nou, meteen maar doen. Ik wil het ding langs aan eens een keertje zien vliegen. Zo, Benje krijgt eindelijk de smaak te pakken. <laughs> ja. Hou jij de bespanning links in de gaten? Ik maak hem hier wat losser. Hoeveel slagen geef je? Uh, vijf lijkt me wel voldoende. Goed, hier ben ik klaar. Ik ook. Ga maar we weer zitten, Marcel. Ben jij? Bij drie. Eén, twee, drie. Hoi. Die prachtig. De vleugels lagen goed vast. penier en Traan trokken de wielblokken weg en ik begon te rijden. Het was inderdaad een krachtige motor. Ik had nog nooit zo'n snelheid bereikt in een vliegtuig. Ik had ook moeite om niet op te stijgen. Begrijpelijk. En toen? Toen? Ineens... Die bomen. Schitterend! Train je de genie? Wat een snelheid! Hij doet het goed, ja. Maar hij moet remmen. Hè? Hij gaat daar. Goeie god de bomen. Hij gaat er recht op af. Masson, stop! Oh God, nee! Oh, nee, als hij maar niet. Rennen ben je. Masson, aan deze kant ben je. Masson. Hier, de deur is weggeslagen, man. Maar... Masson. Zeg iets, pak zijn benen ben jij? Ja. En voorzichtig met hem. Ja. Hij is bewusteloos. Z uh, kan je zijn bril losmaken? Ja. Masson. Truim. Masson, zeg iets. Masson kan niets meer zeggen. Masson. Wat zeg je ben jij? Masson is dood. Hij heeft zijn nek gebroken. Die bomen zijn dus uw laatste herinneringen. Dat klopt. Wat bedoelt u? Uh, neem niet kwalijk dat had ik niet moeten zeggen. Laten we zeggen dat het erop neerkomt dat u van dat moment af hier bent. Masson is dood, hè? Wat doen we nu? Ja, verdomme. hoe was dat nou mogelijk? Hij is dood. We zullen dit moeten aangeven, we moeten de politie waarschuwen. De politie waarschuwen. En dan krijgen we Masson daarmee terug. Ik begrijp u niet. Ben jij ongelukken als dit maken de vliegerij niet populair. Masson had geen familie. Niemand weet dat we hier aan het werk zijn. Je wilt toch niet zeggen? Ja, Benje, We begraven hem. Niemand hoeft het hier te weten. Niemand. Nee, Tra. Dan maar niet vliegen. Masson moet een christelijke begrafenis hebben. Ik haal de politie. Maar mijn beste vriend, nogmaals. Daar krijgen we Masson niet mee terug. We halen ons de grootste moeilijkheden op de hals. Maar je kan hem toch niet zomaar begraven? En dan maar doorgaan alsof er niks gebeurd is. Ja, we zullen wel moeten. Ik weet zeker dat Masson... Kom me niet aan met de Masson had het ook zo gewild. En toch is het zo. Masson was er erg op gebrand die wedstrijd te vliegen. En te winnen. Dit vliegtuig gaat winnen, Benje. We hebben nu minder tijd dan ooit. Want ik moet nu nog mijn brevet gaan halen. Zonder dat krijgen we, krijgen we niet eens toestemming om op te stijgen. Heb je Massons naam opgegeven toen je hem schreef? Nee, gelukkig niet. Ik had gehoopt zelf te vliegen, met Masson bij me. Daarom heb ik de naam van de aviateur voorlopig opengelaten. En wist Masson daarvan? Ja, hij wist het. Net als jij. Dat ik alles op alles zet om die wedstrijd te winnen. En hij gunde mij de eer om als vlieger op te treden, als dat maar even zou kunnen. Alles tot je dienst maar Masson was een christelijk man. We kunnen dat toch niet zomaar in de grond stoppen als... als een hond? Ja, God, luister nou. Ik... Eh, laten we dan zo afspreken dat we hem alsnog een christelijke begrafenis geven als die wedstrijd achter de rug is. Maar niemand hoeft het nu te weten, uitgerekend nu. We hebben geen tijd meer te verliezen. Ik weet het niet, Tra. Dit hier, dit ongeluk, dat is een zware klap. Maar die kunnen we te boven komen. Het spijt me, trem, maar ik, ik kan het niet. Ik, ik kan Masson... We hebben maanden samengewerkt. Ik, ik kan hem toch niet zo hier achterlaten? We slepen het toestel weg. Het onderstel is niet kapot, dus we kunnen hem gemakkelijk met de schuur terugduwen. En dan... Nou, begraaf ik Masson wel alleen. Nou ja. Maar zodra dit allemaal achter de rug is Dan zorgen we wel voor iets zodat we Masson uh, christelijk kunnen begraven. Ik zweer het, je ben je... De afdichting is aan de andere kant beschadigd. Hmm. Hier liggen nog platen. We kunnen niet beter de motor nog eens proberen. Je weet nooit wat er door die klap is aangericht. Zo te zien is er niets aan de hand. Maar ja, je hebt misschien wel gelijk. Denk je dat je in je eentje de propeller een slag kan geven? Nou, ik kan het wel eens proberen. Nou, ga maar zitten en zeg maar wanneer je klaar bent. Ik ben zover. Geen gang. Heb je de wielen vastgezet? Ze staan geblokkeerd, ja. Er kan niets gebeuren. Nou, daar gaan we dan. Eén. Twee. Drie. Nou, nou, nog eens. Eén, twee, drie. Voor me, Dat is in ieder geval een meegang. Ik had de indruk dat het geluid iets anders was. Hoezo anders? Ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo technisch als jij, maar... Hé. Hey. Het lijkt alsof er iemand aankomt. Ja. Ja. Een motorfiets of zo. we kunnen nou geen bezoek gebruiken. Vlucht, meneer, het zeildoek. Ja. We moeten de toestel bedekken. Ja, hier, jij de andere punt. Zet staat je contact helemaal af. Ik dacht het wel. Wacht eens. Ja, ja, er kan niets gebeuren. Gooi het doek maar over de propeller. Ja, zo, zo. Hoor jij dat gebromd nog? Hé? He? Ja. Nu verder weg, geloof ik. Maar laten we geen risico nemen. Weet je, trek die ouwe overal aan. Dan verkleeden ons als boerenarbeiders. Ga eens kijken. Als er maar geen politie is. Nou, en wat dan nog? Nou, God weet waar ze naar was. Denk eraan, mijn We weten van niets. Mm. Ben je klaar? Ja. Nou, laten we maar gaan. Zie jij iets? Nee. Waar komt dat gebrom dan vandaan? Ik zie nergens een auto. Of een motorfiets. Een vliegmachine? Huh? Vertuiveld? Daar? Bij die grijze wolk? Zie je hem? Uh, ja, wat doet hij daar? Hij is uit rondjes. Zouden er problemen zijn? Nee, de motor klinkt goed. Kijk, hij komt onze kant op. Volgens mij wil hij landen. Hij is komt in ieder geval naar beneden. Zie, zie je dat? Ben jij? Wat? Dat vliegtuig lijkt op het mijne. Zie je? Zijn wielen komen naar buiten. Hij kan ze ook intrekken. Nou, zeg, dat is ook toevallig. Ik hoop dat het toeval is. Ik geloof toch dat hij hier bij Landen Benje? Ja, ja, ja, ja, ja, hij komt hier neer. Ja, hij landt. Daar moet ik het mijne van hebben. Kom in. Ik zie helemaal geen... Hé, hey, je zie je dat? Wat? De aviateur zit volgens mij in het toestel. Net als bij het onze. Maar waarom komt hij er dan niet uit? Ik ben benieuwd. Nou, hij zal wat pech hebben. Nou, dan kunnen we hem hier mooi helpen. Nee, nee, denk eraan dat niemand weet dat wij hier een vliegtuig maken. Maar het blijft gek dat dit zoveel op het onze lijkt. De vleugels hebben een andere vorm. Dat is dan ook ongeveer het enige. Nou, eens kijken wie erin zit. Jij bent langer, ben je. Kun jij iets zien? Nee... Het lijkt wel of de binnenkant van hieruit er vol. Oh, hier zitten. Hallo! Laten we die deur eens openmaken, Benjé. Misschien zit die man wel beklemd of is hij bewusteloos. Nou, die deur zit in ieder geval wel klem. Nou, even een ruk geven met z'n tweeën. Eén, twee, af! Hey, Tom met die kerel is bewusteloos, klopt ook, Benjé. Goed, laat hem eruit halen. Ja. Ja, kalmpjes aan. Jij ja. ja, hier bij zijn benen? Ja. Leg hem maar hier neer. Zo. Ja, goed. Hij is wel. Ga jij wat vlucht halen, hè? Hm? Ik maak dat pak in die vliegerskap wel los. Goed. Zo zie ik, die sluit nou weer. Oh ja, zo ja. En nou die bril. Grote god. Nee. Is het u duidelijk? Nogmaals, u stijgt op en u landt hier. Op dezelfde plaats.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 Hier, als die keren nou maar snel weer op die is me dat wel zo welkom. Wat is dat? Hé, hey, daar gaat hij al! Ben jij? Waar is Benjé? Ben jij? Ben dus Benjé, nog helemaal gek dat hij in dat ding gaat vliegen? Hé, hey, Benjé! Kom terug, idioot! Je krijgt ook grootse ongelukken! Kom terug! Heer vent. En waar is die vlieger? Oh, daar. Dat is Benjé. Hoe kan die vlieger nou? Benjé, kom eens bij je positieve man. Waar is dat vlugstad nou? Hier, hier. Benjé, ruik eens. Uh, Train. Die vlieger, die is al vertrokken. Wat is er gebeurd? Die vlieger, was masson.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 Jullie moeten niet meedoen aan die race. Er gaat een vreselijk ongeluk gebeuren. Een ongeluk? Wat voor een ongeluk? Weet ik niet. Zei het niet, maar het was Masson. Voor de zoveelste keer, Benje. Masson is dood. Je bent overspannen. Ja. Hoe kan die vlieger naar nou Masson geweest zijn? Dat weet ik niet, maar... Ik, ik, ik hou ermee op. Ik, ik heb er genoeg van. Benje, benje, je kunt me nu niet in de steek laten. Ons toestel is klaar. Over drie weken begint de wedstrijd. Luister nou eens. We hebben dag en nacht gewerkt... De laatste maanden. Veel harder dan we gewend zijn. De dood van Masson, dat ongeluk, dat heeft ons alle twee een klap gegeven. Tra, het was Masson die uit dat vliegtuig kwam. Ik schrok zo dat ik flauw viel. Nee, die vliegen leek misschien op Masson, Bernier. Ja, ik moet toegeven dat, uh, nou ja, dat van nu net, erg veel leek op dat ongeluk met Masson. Maar ja, dat heeft je natuurlijk prachtig gespeeld. Nou, je zegt, uh... Dat toestel landde precies op de plaats van Masson. En die kerel kwam toevallig net bij toen jij de bril van zijn gezicht haalde. He? Wist hij veel waar hij, waar hij in terecht gekomen was toen hij jou ineens zag flauwvallen, Die man is natuurlijk geschrokken. Is in zijn toestel geklommen en weer gauw vertrokken. Nou, en de rest heb je gedroomd? Nee, Tra. En ik dacht nog wel dat jij in dat toestel wegvloog. Tra, ik zou willen zweren. Nee, Benje, je hebt het gedroomd. Dat, dan zou ik toch wel eens willen weten waar de toestel vandaan kwam. Ja, ja. En vooral waarom die hier landen. Had kennelijk geen pech. Nou zie je dan wel, ik, ik heb niet gedroomd. Ach, natuurlijk wel. Die, die, die, die, die man zal verdwaald zijn geweest. Deze streek is mijlenver hetzelfde. Die man zag deze schuur... en dacht natuurlijk zich hier te kunnen oriënteren. Ja, dat moet het zijn geweest. Ach, ja. Je zal wel gelijk hebben te, uh, natuurlijk, was soms dood. Nog drie weken voor de wedstrijd. Nou, we kunnen het nu een beetje rustiger aandoen, ben je... Het is al bijna donker. Kom, vooruit. Laten we nog iets drinken, hè? al oh, oh, gaan slapen. Ik, ik doe geen oog meer dicht in deze omgeving. Goeie god, dat ben ik geschrokken. Morgen ga ik weer terug naar Parijs. Ja, goed. Dan kunnen we kunnen de zaak hier afbreken. Het werk is gedaan. Ga je mee morgen? Nee, volgende week, denk ik. Voor alles is opgeruimd hier. Zijn we al een week verder. En ik wil nog wat proefvluchten maken... voor ik naar Parijs terug ga. Uh, terugvlieg. Ga je vliegen? Ja, natuurlijk. Een uitstekende proef. Zeg waarom ga je niet mee? Nee. Joh, je zal het geweldig vinden bij Als we hier smorgens opstijgen, zouden we in één dag in Parijs kunnen zijn. Ah, dat moeten de blerejos nog maar eens presteren. Nou, ga je mee? Eh, ik zal je in ieder geval helpen de rommel op te ruimen. Laatste nieuws: vliegtuig ongeluk op Sicilië Mulino. Aviaturstap neer minister van oorlog, gedood minister president, zwaar gewond. Het laatste nieuws. Ja, Ach, het Waanzin, zo'n luchtwees. Vraag om moeilijkheden. Wat is echt, meneer? Hoe uh, is die aviateur, die er aan toe? Heeft niets, natuurlijk. Onschuldigen krijgen altijd de klappen. Bertog dood, Moniz zwaar gewond. Dat betekent een kabinetscrisis. Dat zou best kunnen. Onbegrijpelijk dat die wedstrijd tot aan doorgaat. gaat. En?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 De wereldoorlog zal een feit worden. En daarom hebben wij een taak voor u.